Zo blij, hè, zo blij, zo blij met de muziekkeuze van mijn collega Albert Jan. Jorde uh, Carly Simon and your so FM voor Zandvoort en de regio. Ja, hij weet zich daar verhaal nog wat herinneren rondom dit plaatje. Dus ja. uh, blijf me, me er maar mee achtervolgen. Dat komt wel Rob. Oké, okay, het oh, derde so. uur. Ze, het, ja, het laatste uur alweer, dus straks het einde van de slot uh, situatie bij Kastie en SV Zandvoort.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 Dat was Lia Seyer en Old en Wijs. We gaan snel over naar Joop Fris. Joop. Ja, waar het toch nog wel een pas 86e minuut is. En er nog wel een paar minuten bijgeteld zullen worden. Want vanwege de blessurebehandeling natuurlijk van uh, de VET onder andere. En er is een paar keer gewisseld. Dus uh, ik denk dat er nog wel wat uh, tijd bijgeteld geteld zullen worden. Deze schuizen die het echt niet moeilijk heeft gehad. Uh, twee gele kaarten heeft gegeven. En er waren gewoon denk ik ook nog wel terecht gele kaarten. Uh, Zandvoort is wat sterker geworden. Tenminste, wat fel geworden is. Is uh, Michael Kaal erbij gekomen achter hem staat dan Maurice Mul. En dat zijn op dit moment echt de, de grasveters van Zandvoort. Die maken heel wat meters op dit moment. En proberen al heel, heel veel stijding die aanval van Kassikum te, te storen. Want Zandvoort heeft het niet gemakkelijk jongens. Laten we er eerlijk even over zijn. Zandvoort heeft het niet gemakkelijk. Als je hier zo, zo uh, gelukkig gaat zijn om één punt mee te nemen. Dan ben je gewoon open. Ja blijft die 0-1 staan. Ja dat is helemaal grandioos natuurlijk. Maar zover is het nog lang niet. Want alles kan nog gebeuren. in die laatste zal het nu zijn. Zeven minuten iets in die geest denk ik. Dat Zandvoort uh, nog eventjes de billen dichtknijpt. Even moet houden en die bal moet krijgen. Nog steeds Kastigum. Uh, want Kastigum is eigenlijk al uh, van de laatste kwartier, misschien wel 13 minuten in bal geweest. En dan gaat hij weer een aanval. In de 16 meter gebied iemand van Kastinkum en heel ah, slim daar. Goed verdedigd. Nee, niet goed verdedigd, want hij heeft hem weer krijgt hem weer terug. Dat is een beetje slordig dus. Wat gebeurt er nou? Corner. Corner voor Kastigum uh, voor Zandvoort aan de linkerkant van het veld. Dat is natuurlijk altijd zoals je het vroeger helemaal zei: een doodschop om een hoekie. Dat was de corner. En die gaat er nu komen richting uh, penalty stip. Dus een penalty-stip. Tjerd die kan hem wegkoppen. En goed, ver wegkoppen ook, gelukkig. En want het is uh, nu echt alles... Uh, alle hens en dek van Dan komt die bal weer richting het Stadshoekgebied. Daar wordt geduwd. Bas kan hem wegkoppen. Uh, maar weer Kastnikum, uiteraard. Want Kastnikum, dat staat uh, helemaal rondom de verdediger van Zandvoort heen. Dan gaat die bal weer richting Stadshoekgebied. En dan is de Bodefit. Heel simpel oppakken. knap gedaan. Uh, dan gaat hij heel veel weg door weer te schieten. Het gaat vaak fout, maar deze keer komt het goed. Michael Kuil. ...maar de taal in de bal bezit dus daar. We laten onze voeten spelen, maar het is... ...nu weer is het Patrick van Oort... ...en dit is Morris Bal, die niet op staat te letten... ...en de bal is weer in de voeten van Castricum. Op de eigen helft, en, nog lang niet op de middenhelft... ...en dan gaan ze lopen breien. Ja, ik zou die bal naar voren pompen. want de klok staat nu op 89. Dat schiet toch een aardig in top.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 Gaat hij toch weer richting Strassevriet? De, de, de spits die kan hem waarnemen. Maar het is daar uh, onder Kalenz die heel goed van uh, verdedigen. Richting En Kool komt, met die bal naar voren. Naar Nijs Die staat helemaal op een eiland. Helemaal of ik kan die bal niet krijgen, maar gaat er wel achteraan. Een beetje druk zetten op die keeper. Laten we wel proberen fouten te maken. Daar gaat de keeper, die heeft nu de bal. En die speelt hem naar de rechterkant. Daar moet uh, nu Michael Kijl er te veel verwelpen om dit alsnog te pakken te krijgen. En dat is een diepe paas. En dat is daar, even kijken. Heel goed gespeeld Wie was dat, Jan Sonderveld? Ja, Jans de Veld goed naar de keeper gespeeld en die kon die bal wegschoppen. Het is toch weer kastiekum dat de bal is. kastiekum. De tijd staat al lang op 90 minuten. Diepe bal, oh dat is kaasje voor de vet, je laat hem lekker achterlopen. En dan heel relaxed natuurlijk die bal halen. De schijf zegt dat hij echt wel uh, aangeeft, kom op want het schiet, je bent aan de, de, de, de, de tijd trekken. Dat die, doet hij voorlopig niet, heel secuur legt de vet de bal neer en maakt zijn aanloop. Daar komt hij aan. Lange aanloop, of het helpt, dat weet ik niet, maar dat geeft niet. Het is alleen maar tijd. Kaal kan de koppen, maar er staat niemand achter om die bal op te kunnen vangen. Het is weer kastje. kan kunnen dweigen, helft die bal heeft. Lange bal naar voren natuurlijk. Dat, dat moet wel, want het is, het is zo tijd. En dat is weer een oh, lekker balletje, de vet weer in de voetjes, in de handjes. En dan gaat die bal er komen, hé, hey, zo, dit is in inzicht. Goedemorgen, dat is hun hè? Maar ja, dat is van de keeper, want de keeper pakt hem zo in zijn schafselgebied op. En dat, maar dat is allemaal weer tijd. En eh, kast ik wel echt haast. We ontzettend veel haast, bal op de rechterkant, tikkie terug. En dan is de Jet Aas die bijna het bal te pakken heeft, maar het is niet, niet bijna is het niet helemaal. Maar het is wel daar, het, ja, daar is een overtreding gemaakt... Door, door Max Aardewerk, denk ik. een vrij schop voor, de, voor Kastikum. Weggewerkt door Kierd Aares. Maar veel te snel doorgetransporteerd door Patrick van der Oort. En het is weer Kastikum. Daar gaat, gaat Maxenberg. Hij heeft een interceptie. Oh, dat is een verschil. is niet normaal. Dit is geen uh, plaats, dus we moeten het balletje naar de keeper geven van Kastikum. Dus weer Kastikum in balbezit. Op de, op de helft van Zandvoort nu. Boordijn en schijnbewerker maken er toch niemand in, ook Max Saardenwerker niet. Die heeft het daar heel erg druk in het, in het centrum. Oké, okay, Zonneveld, kan hij wel weer wegwerken, maar in de voeten van Kastnikum. Ronald Kalles, kan hij wel weer wegwerken, in de voeten van Kastnikum. Dat is Patrick van Noord in de voeten van Kastnikum. Dat is een, een hele mooie soetemie van Max Aardewerk. Daar gaat hij waarschijnlijk een gele kaart krijgen, ja inderdaad. Het was de tiende soetemie, een vallende schaarbeweging. En een kaart voor Aardewerk, en dat is tot, op een plek waar het totaal niet nodig was, echt niet. En ja, een de gele kaart erhalve. Maar Kastnikum heeft neemt natuurlijk de scheidsrechter op de hand.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 En uh, ondertussen ligt het spel nog steeds stil. En worden er een paar uh, schermuesselingen vinden de plaats in het vermiet voor een mooie de vet. Iedereen, dan laat iedereen te, uh, te duwen en weg te duwen en proberen vrij te komen. Uh, Kastniken mag die wel gaan nemen. Schijt ja, komt het lijken van de schijt zetten. Uiteraard een hele diepe ballen, hoge ballen. Dit is de vet, die, die moet je pakken, de vet, die moet je niet wegstompen. Kan er makkelijk bij komen, maar hij stond er toch weer in de voeten van Kastniken. Oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Meters naast, meters naast.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 4 en 9. We zitten dus in de 95e minuut. Laat zijn. En hij vliegt nog steeds niet. Dan gaat die bal, de kopbal weer, van Patrick van der Oort. Die ontzettend hard werkt. Een beetje pech heeft met zijn kopballen om die, de voeten ja. van de Salvoort-spelers te krijgen. En het is dus de Sonneveld die daar die bal kan wegwerken. En gaat hij de voet van een kassieke speler. Gaat die bal over de zijlijn. Zal hem met gaan gooien bij een eigen duk. op om de eigen helft. Dus zeg maar een metertje of zo. 5, 6, 7 voor de 1. Ingooi. Naar, naar een Je krijgt steeds drie mannen op zich heen. En die probeert dan het passeren. En dat kan gewoon niet. Nu gaat die bal weer over de zijlijn. Weer Kastikum dat we gaan gooien. Kastikum. Op de, middel, uh, de middelhalft ongeveer van het veld. Dat wordt heel druk gezet op Zandvoort. Max Aardenberg. Die geeft u maar aan uh, ja, geeft wat ze in rug weer heet. Net veranderen. Dat is een hele hoge bal die nauwelijks uh, uh, terreinwinst uh, boekt. En dan, nu zit u daar. Zandvoort die via... Uh, Patrick van, uh, van de Hoort probeert dan uh, Michael Kijl te pakken te krijgen. Dat lukt niet. Keeper gaat die bal weer wegstoppen. Op de uh, middenlijn staat hij weer uh, van de Hoort die goed kan koppelen. Dat is daar uh, Maris Mol en een buitenspelgeval van uh, Neitzelberg. Inderdaad, gevlacht en gefloten. En ondertussen staat er een 95 op de klok. Dus 6 minuten extra op dit moment. En Kastikum, heeft... Natuurlijk ze komt de lange bal. Richting, de lange spits. Maar het is Jan die kan zijn onderzetten. eronder zetten. is dat ver genoeg? Ja, Gierijko, Golker, Wettig van de Van Noord gaat de man proberen te passeren. En hier is de Stamford Zo drie hele belangrijke punten. En ik kan me voorstellen dat Kastikum hier absoluut niet bij me is. De tweede helft was echt voor Kastikum. En hij had ook eigenlijk wel een doelpunt verdiend. Het is niet anders. Stamford wordt wat drie punten. En daar zijn we heel erg blij mee. Gewoon sterk spel voor Toch jou. We, we hebben gewonnen. Dankjewel Joop. En tot, okay. tot, een, tot een andere keer. Ga lekker een feestje vieren. Ja. Dankjewel. Hoi hoi. hoi, hoi. Dat was uh, Joop Fris. Een uh, mooie winst van SV Salvoort Daar in Kastrikum. You know, Sommige is. don't Dat was je Kassa Het was een heel serious request. Dat was de Kassa <laughs> <All laughs> Helemaal goed You're in de Show op de scenario met It Gets Better nou, beter dan uh, de winst op uh, van vandaag kan natuurlijk niet. hè? Het nee, het oog van de naald als ik Joop. Uh, Zo, goed, zweet om mijn uh, voorhoofd. Over. Maar goed, dat was even niks beter. Ja, dat bedoel ik. Mooie winst gewoon... daar, uh, 0 tegen 1 winst. En tegenover mij heeft plaatsgenomen Robin ten Broeke en Billy Vonk. En zij zijn van de stichting 1216. Jullie waren een paar weken geleden ook bij ons uh, op bezoek. Leuk dat jullie er weer zijn. Uh, kan, uh, voor de luisteraars die toen niet geluisterd hebben, kan je even kort nog even aangeven wat stichting 1216 doet?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 Nou, die mevrouw zit nu toevallig naast. Nou. <lacht> oh, dat is Melina. Ja. Oh. Maar dat is van het circus. Het circus uh, sponsort jullie. Of niet? Nee. Dan nee. ik dat verkeerd. Nee, dat, uh, de posts zijn gedrukt. Uh, dat zijn uit het potje van de stichting nog. Van het ja. vorige feest. Oké. Okay. Dus uh, ja, daar hadden we nog niet heel veel geld. En dat is het ook het grote probleem. Dat zoeken we nog heel erg sponsors. Ja. En... Uh,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 And the head of them all. all.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 And we the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 Oh you, oh, you forgave, and soon, and soon both, both of us, us learn to trust, trust. not run away. run away. There was no time to play. We, build it, up We build, and up. build it up, and build it up, and build it up, and now it's solid, solid. solid. solid. Yeah.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 Zou ze kussen en begroeten, gewoon vanzelf weer voor elkaar Je pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer, je laat mij blijven. Allemaal uh, rare geluiden in de computer in denk keer. En hey, wie zit hey, er aan de knoppen? knoppen. Ja, bedankt, dan dan ja, bedankt. Ja, bedankt. So. Ramse, Shafi en uh, Lisbeth List hoorden je vivre. Uh, Oftewel, laat me mijn eigen gang maar gaan. Zo so is start maar net. Ja, nog een uh, sportberichtje zo ja, aan het slot ja. van uh, dit programma. Ja, even twee korte, jule, uh, korte sportberichtjes vanuit Zandvoort. Afgelopen dinsdagavond is Kees van Dam... tijdens de Zandvoortse Jules als eerste uit de bus gekomen. Hij versloeg in de finale de zusjes Wendy en Ellen Bluis...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 Nou, dan gaat... gaan we hem draaien, Dionne Warwick en That's What Friends are for. Oh. En dat laatste plaatje. En daarna komt natuurlijk Albert Jansen's slotplaats. Dat zou je zeker weten. I never love